Dat is prima. Uh, Goed. Uh, ja. ah, okay. ja, wie ben jij? Ik ben Hilde van de Kleine Olifant. Uh -huh. Ik heb een winkeltje in Houthaven met Curiosa. En Curiosa, wat is dat allemaal? Wel, Curiosa is eigenlijk uh, wat de mensen eerder raar vinden. Zo niet alledaagse spullen. Wat kunstobjecten. Uh, wat zelfgemaakte geassembleerde stukken die mm -hmm. ik zelf maak, ik ben eigenlijk op van opleiding, ik heb kunst gedaan en dan uh, keramiek, verder gestudeerd in Antwerpen, maar dat was niet zo goed gelukt, <laughs> omdat ik in de jeugdclubwereld zat ja. Dus en daar dan beginnen we werken en werken student dat ging niet zo goed met elkaar mee. En, maar toch, die, dat creatieve ja. is er wel altijd blijven in zitten. Ik heb twee zonen en een van de zonen, uh, de oudste, die is smid. Dus die zit ook hier bij ons in, uh, in Houthaven. Die heeft, zijn, heeft de smederij. Aha. Ja. Ook creatief. Ja. Ja. Het is eigenlijk een hoop atelier dan hier ook. Een atelier, ook kunstplek. Ja. Alles ja. samen. Ja. Ja. Ja. ja, zoiets. Het, dat... het scheppen is er als het stuk curiosa. En jijzelf geeft ook cursussen? Of ik denk heb dat dan? gedaan. Ja. Ik heb cursussen gegeven ja. in uh, bloemcircuits. Ja. Uh, maar nu, dat doe ik nu niet meer. Nee. Ik heb alles volgezet. Vol, gezet. Ja. vol ja. met oude uh, spullen. Ja. Dus ik heb ja. geen ruimte. En En het maakt je nieuwsgierig. Het mm. lijkt alsof dat je in een andere wereld ja, krijgt, komt en op ontdekking wilt. Je dat blijft hangen. He? Want ja. je, wordt, je wordt gewoon Het is altijd leuk als de mensen. He? Geprikkeld. Ja. ja. Sowieso. Ja. Het is en ook als de mensen zo zeggen van oh, je ja. kan drie keer rondlopen ja. en dan zijn er nog dingen die ja. je niet gezien hebt. Je blijft anders. hangen. Hè? Het is mm. sprokjesachtig. Je gaat ja. eigenlijk niet weg, want je waant je in een wereld waar het beter dat is dan, is zo. dan buiten. Dat zo. Is ook zo. zo voelt dat hier. Ja. Ja. En waar haal je je, je, je materialen toe? Is dat, Reis dat je veel? Is, nee, ik reis nee. praktisch niet. Op veilingen, op ja. uh, oh, soms is een kringloopwinkel. Uh, ons mama had die virus, als ik een virus kan noemen. Ja. Uh, een microbe, eerder dan een virus. Ja, het zit een beetje in het bloed. Ja. Ja. En uh, ik snuister graag. Ik snuister graag zo in, in alles. En ja. Het hoeft ook niet altijd duur, duur te zijn. Ik maak van gewone dingen ook wel iets leuk. Ja. Ja. Ja. Het, het, het fijne daaraan is dat Flor, dus de smid... Um, door de jaren nu dat wij samenwerken eigenlijk, uh, als ik iets in uh, gedachten heb, uh, dan kan ik dat dan hem doorgeven. En hij voert dat dan uit, ja. zoals zo constructies maken dat ik zeg van, de, dat zou ik willen doen. Dat, ik heb ook mee, een paar jaar meegewerkt aan uh, Aldenbiesen, ja. dus voor de bloemententoonstelling. Ja. Dat is ook zoiets uh, waar, waar creativiteit uh, een toppunt kan, kan bereiken. Ja. Maar mijn creativiteit was dan ook zowel decoratief als met bloemen werken. Ja. Dus echt een samenloop te ja. maken. Ja. Ja. Ja. En daarin is Flor dan wel mijn, uh, ja, een grote hulp geweest om... Ja, de constructies eigenlijk te maken. Ja, dat was echt een, ja. een meerwaarde eigenlijk ja. aan mijn, het werk die ik kon tonen. Om dan al een grote, mooie basis te hebben. En daar dan ja. een apartere stijl van bloemenwerk ja. te maken. Ik zie daar zoiets van een toeter. Eerlijk classic home, doe, doe. een fonograaf. Het leuke is dat Miguel die noemt zich audiograaf. Oh. En dat is fonograaf. Leg eens uit wat dat is. Het is een, ja, een van de eerste. Uh, Nee, het is nee. een aanmaak. Oh, het is een radio eigenlijk. radio? Geweldig. Ja. Want ja. weet je dat in 2026 bestaat radio 120 jaar? Mm. En dat begon inderdaad. Hè? Dat's, ja, dat's dat mooi. is de van geluid ja, vind het. Inderdaad. Ja, dat is ook. Dat is geweldig, Zeker. Ja, geweldig. Ja, ja. Magie, het magie, he? hè? Ja. ja, ik vond het passend. En ik vind ook, muziek hoort hier ook. Ja. De, ik zoek altijd ook naar het gepaste. Nu, sinds dat ik DNA heb, staat dat gewoon op radio 1. Ja. Of Clara, hmm. denk ik. Clara. Je ja. dus dus kunt straks uh, ons, ons aanzetten. Online kun je dan Soundwave, eigenlijk de kunstradio mm -hmm. van het dorp, afspelen. Ja, okay, dat okay, wilt, okay, als je dat okay. wilt. Hè. We versterken ja. niks. Dus online kun je eventueel, ja. als je wilt, ja. naast klassieken, nee. uh, meegenieten van, van mm -mm. de mensen ja. die achter de micro. Want ja. ja, dit ja, is ook mooi, de rustige ja. muziek. Prachtig. Ja, muziek. Iets ja, ja, ja, muziek. Of iets oh. wat u op dreefveld overdag of s'avonds avonds mm, bij afsluiten. Ik, ik, ik hou van ik hou van muziek. Oh, ik muziek. hou van zowel klassiek als hardrock kan. Weer, ja, het is goed. Oh. <laughs> ik hou van ja, ik, ik ben heel ruim daarin. Misschien dan, dan zo iets, iets, iets house of techno, luistert je nee, nee. dat? dat ah, nee, dat, dat, ah, dat, dat is niet mijn ja, stijl. Okay. Nee, omdat je zei alle muziek, ik ben aan het denken aan... Ja, het publiek wat hier rondloopt is ook wel 50 plus. Hè. Mm. Dus, uh, ja, misschien daar... kleinkunst of zo, iets laten mm. horen? Of wat moeten we bij Jenny horen? Of, of iets van uh, jazz of zo? Of, of, uh, ja, ja, iets jazzachtig jazz ja. Oké, okay, dan gaan we een jazz nummer dan van. Noemt, uh, die Franse uh, jonge... Jong geweld... Dus niet jazz, dat ze heet. Zaas. Zaas, dan gaan we Zas spelen. Ja, dat is gaan we fantastisch. Dan gaan we daarmee eindigen. Dus jouw interviewtje ja. eindigen met Zas. Dan is dat helemaal... Super. Dan gaan we daar zo super. lekker... Ja. Mm, ja. Die, die kan het ook. Ah, ja, met okay. haar rauwe stem. Nou, ah, lekker. Lekkere <laughs> lekker. lekker muziek. Voor lekker. de olifant, de kleine ja. olifant. Super. Imagine, imagine... se coulent au -delà. Aan de aan de mille, aan nous tous à la fois, tout ce qu'on imagine. Forge nos habitudes, on est ce que l'on croit, et le monde s'illumine. Un avenir se dessine pour les mondes d'ici-bas. Je lis sur ton visage cet espoir, indissipie, que rien n'emporte. Ça. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos choix Ferme les yeux et inspire les veines qu'un sourire sous une larme de joie. Et si on rêvait, encore une fois, imagine, imagine Tout ce qu'on pourrait t'essayer, toi et moi, imagine, imagine, et si on puit la